Applaus hier vanuit uh, Tivoli vredenburg voor de negende symfonie van Anton Broekner. Zijn laatste symfonie die hij helaas niet heeft kunnen afmaken. De eerste drie delen met dat prachtige adagio aan het eind waar je hem bijna afscheid hoort nemen van het, uh, van het leven. Je hoorde het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van uh, chefdirigente Carina Kandelakis live vanuit de grote zaal van Tivoli Vredeburg. Het avond was vrijdagconcert met dus de negende Symfonie van, uh, van Anton Broekner. Ondertussen komt Carina Kandelakis bescheiden op om een hand te geven aan de hoor eerste hoornist die in gaat staan. Omdat ze ontzettend veel solos had en alle hoorns en wagner tubas uh, staan uh, staan op. Uh, veel solos dan. De houtblazers, waar natuurlijk ook die prachtige uh, fluitsolo in het uh, adagio te horen was, uh, staan, uh, staan allemaal op. En Carina is beklimt de bok en wijst gedecideerd naar de drie trompetisten die ook opstaan. En hier ook uh, gejuich over zich heen krijgen. De trombones en de tuba's uh, staan op. En uh, dan imiteert volgens mij Karina een percussie-instrument. Ik dacht dat het een triangel was, maar dat lijkt me raar, want... Ik zie alleen pauken staan. En nu um, staan ook alle strijkers op en draait Karina uh, Kanelakes zich om. En neemt het applaus in ontvangst. en ik zie ook bloemen aankomen uit de verte. Ja, voor deze dus, deze magnifieke metafysische uh, negende symfonie van, uh, van Anton Broekner. De laatste onvoltooide symfonie van, uh, van Anton Broekner. Ja, de negende symfonie. Ik zeg de laatste. En het is de laatste van elf symfonieën overigens. Want hij heeft ook symfonie 0.0 en 0. En toen schreef hij pas de eerste. Ja, ik vind dat dus echt ongelooflijk. Als je bedenkt, zo'n ontzettend bescheiden man. Vol dwangneuroses. Bijna hyperbescheiden, onzeker. En dan dit soort epische muziek. Dat is ongelooflijk, dat, uh, dat contrast. Um, Je luisterde hier live vanuit uh, Tivoli-Vredenburg. Ondertussen komt uh, Carina Kanelakes nog een keer op. Applaudisseert voor het uh, hele orkest en laat ze nog een keer opstaan. Terwijl een beetje publiek hier zo langzaam wegloopt. Maar de rest nog blijft staan om, uh, om applaus uh, te geven voor deze avond. Ja, buiten broeken hoorden we dus Tchaikovsky voor de pauze. Met de uh, soliste Ella van Pauken.